Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het aantal schademeldingen loopt op bij verzekeraars... na de hevige regen en het onweer van gisteren. Bij Interpolis en de Nationale Nederlanden staat de teller inmiddels op 80... en ze denken dat het aantal meldingen nog wel hoger wordt... omdat het in de vakantie altijd iets langzamer gaat. Verslaggever Onno Beukers is in Berg- en Terbleit in Limburg... en ziet hoe daar veel wateroverlast is in een woonwijk. Ik sta hier in een soort open rivier, kan je het wel noemen. Uh, uh, ja, overal liggen klinkers op de weg. Uh, daarachter wordt ook nog een kraan uh, die was weggezakt... Uh, uit de rivier gehaald, zullen we maar zeggen. Ja, dat wordt nog een hele klus. Uh, voorlopig is er hier nog niet het einde in zicht. En, ja, en het blijft regenen, dus dat, uh, dat uh, zal het extra lastig maken. Ja, er zijn ook veel bewoners daar die hun toiletten nog niet kunnen doorspoelen nu. Een ziekenhuis in Den Haag heeft meerdere verpleegkundigen ontslagen omdat ze medicijnen zouden hebben gestolen. Het ziekenhuis plaatste een verborgen camera bij de medicijnkast van de verloskundeafdeling. En daarop was te zien dat medewerkers stiekem spullen jatten dus. Volgens de AD zijn andere medewerkers boos over het meegluren van het ziekenhuis. Nog eens vijf mensen zouden zijn opgestapt. In het centrum van Amsterdam is vanochtend een lichaam gevonden voor een winkel. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat. De politie heeft de omgeving nu afgezet met hekken en regisseurs doen nog volop onderzoek. En Max Verstappen heeft gereageerd op het vertrek van Adrian Newey bij zijn team Red Bull. Newey is als ontwerper het brein achter de razendsnelle Formule 1 auto's, maar nu stapt hij dus op en Max zegt dat hij er vrede mee heeft. Het is wat het is, kijk als iemand uh, weg wilt, uh, dan kan je dat ook niet, natuurlijk ook niet tegenhouden. En aan de andere kant, uh, van onze kant, hij heeft natuurlijk ook heel veel betekend voor het team uh, vanaf het begin um, en daar zullen we hem natuurlijk ook altijd dankbaar voor zijn. Nou, Newey maakt dit seizoen nog wel af bij Red Bull. En wat hij Gaat doen, dat is nog niet duidelijk. Het zou kunnen dat hij met pensioen gaat, maar er gaan ook geruchten dat hij naar een ander team overstapt. Heb ik nog het weer voor je vanmiddag nog verspreid over het land buitjes bij een graad of 12. Maar later droogt het op en kan de zon nog even doorkomen. Morgen begint zondag, maar later wordt het wat bewolkter en kan het nog gaan regenen. Het wordt dan een graad of 17. Zie even Dit is Erwin de van de ANWB.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 Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort. Welkom bij het ZFM. Is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. Welkom bij het ZFM Radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken, Jouw armen liefste zijn niet om te slaan.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 Waarmee je zonder moeite je geweten zustert. En dat is toch beneden alle pijn.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 Nog bezig met Robert Long En moeten we Marcel nog bellen? We moeten Marcel nog bellen Maar dat doen we na het volgende nummer Oké okay. Ja Ja. Uh, Moet heb... Robert Long uh, Ja, blijven? je hebt iets klaarstaan Ja, iedereen doet het iedereen. Dat is een nummer uit 1986 Van het album Achter de horizon Het is een erg seksueel getint nummer En beschrijft hoe allerlei soorten mensen De liefde bedrijven Oh. Het was natuurlijk, in die tijd was het een beetje not done en zo. Dus het werd een beetje, ja, een beetje weg uh, daar en zo. waar uh, waren het oh. zeker Het leuke is inderdaad, als je dan leest naar de commentaren op YouTube. Ja. En dit is uit een tijd dat praten over seks nog een taboe was. Veronica was enige tijd eerder begonnen met het uitzenden van het pin-up club. Weet je dat, not? Oh O, ja, ja, ja, ja. En ja, ja. ja, ja. ja, dat was volgens velen not done. En Robert Long heeft als cabaretier ook als taak discussies aan de taak te stellen. Iedereen, uit, uiteraard doet iedereen het, maar niemand heeft het erover. En, en denk, ze zeggen ook inderdaad, dit nummer zou nu niet geaccepteerd zijn. Nee? Waren we niet woke? Nou, te veel seks, blijkbaar of te veel implicaties of zo. Dus uh, not done, woke ja, sort of en dat soort zaken. Ja, maar dus... In die tijd waren we Preutsen, maar nu kan er helemaal niks meer. Nee, Beetje dat ja. idee. Ja. <laughs> en nog een opmerking: fantastisch nummer, maar het blijft gissen waar het over gaat wat iedereen doet. Dus iedereen dat toch was. eens luisteren van iedereen doet het van Robert Long.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 Hmm. Ik hoor niks raar. Hallo? Hallo? Echo? Hoor jullie mij? Marcel, wij horen jou. Hoor je ons? Marcel? Ik hoor jullie nu wel, ja. Oké, okay, prima. Oké. Okay. Nou, ja. dat ook ik. Wacht ervoor. Stel je op de spreken nog? Ja, nu sta je goed, volgens mij. Oh, Oké. Okay. Okay. Ja. Ja, Mooi zo. Ja. ja, gelukkig. Wat we gingen naar Ik heb geen idee. Ik ben, hey. Volgens mij heb ik onze microfoons niet aangezet. Nee, maar... Oh. Ah, ja, dat zal het kunnen zijn. Oh, zo. dat is het nee, natuurlijk. Ja. <laughs> Ja, dan uh, kan je ook niet communiceren. Ik denk, het is stil. <laughs> Normaal hoor ik jullie wel praten of wat dan ook, maar ik hoor helemaal niks. <laughs> uh, Oké. Okay. Nee, nee, nee. Ze heeft promotie gemaakt, dus ja. <laughs> ze moet goed voor de dag komen? <laughs> vrouw achter de knoppen. Nee. <laughs> oh, oh, oh. Nee. Ah, jullie zijn nog niet. Naar de knoppen. Ja. Ja. De vrouw achter de knoppen, naar de knoppen, ja. ja. <laughs> ik ga voor jullie spreiden. <laughs> ja. Ja. Ja. Maar goed, daar gaat het niet om. Hè. Het gaat om over luid. Uh, play it loud. Ja. Yes, wat kunnen we komende maandag weer verwachten? Nou, het is weer uh, de eerste maandag van de maand, uh, mei dus, uh, dat wordt dan de zesde uiteraard. En dan uh, heb ik weer uh, Play It Loud, brand new, in de planning staan... ...en een overzicht uh, van de belangrijkste releases uh, van de maand uh, april. Doe ik altijd met terugwerkende krachten uiteraard. Dus uh, verwacht weer uh, muziek van uitgediende uh, bands, zoals Rotting Christ... Uh, ...Gary King, uh, Rhythm Implantation, uiteraard, met de nieuwe single. En nog heel veel meer, maar ook uh, nieuwkomers, uh, Cobra de Impaler is gepland staan, <coughs> Architects, uh, poeh, nog heel veel meer. Ja, dus, uh, een, een volle lijst met heel veel uh, afwisselende genres, dus verwacht weer een lekkere mengelmoes van uh, allerlei stijlen metal die voorbij gaan komen. En uh, ja, dat wordt weer een heerlijke avond. Dat er toch weer zoveel, zoveel uh, uitgebracht wordt. Hè? Dat ja, dat wordt wekelijks wordt er uitgebracht. Meestal ja. is vrijdag altijd de dag van de nieuwe releases. Maar ze brengen ook door de week nog wel het een en ander uit. Dus, uh, Ongelooflijk, ja. ja. En uh, in de volgorde van uitkomen ga ik de nummers goed draaien. Dus uh, een oh. beetje de meest... Uh, best uh, belangrijke uh, releases, ja, ja. Um, ja van voornamelijk internationale acts, ik heb er dan toevallig eentje uh, bij staan uit Nederland, bij uh, de natuurlijk, maar ja. uh, die, die uh, zou ik normaal gesproken uh, in een nooduitzending van Dutch Fury uh, gaan draaien, maar dat ging niet door, maar ik wilde hem toch uh, draaien, omdat het uh, ja, een nummer is Deus, met ja. uh, belangrijke uh, ja, achtergronden, belangrijke ja. betekenis, en, uh, het nummer heet de Fool's Parade, is uitgebracht, uh, ja, te ere van de oorlog in Oekraïne. En Sharon de Nadel is ook naar Oekraïne geweest, naar Kiev, om ah, daar is. de videoclip op te nemen. Okay. En heeft ze dus ook gedaan met een uh, gastmuzikant. Ik weet even zo gauw zijn naam niet. Maar die uh, doet ook mee in die single. Dus uh, ja, die moest en zou ik draaien. Dus uiteindelijk uh, is hij toch in uh, Play It Loud Brand New beland. Uh, waar ik normaal gesproken eigenlijk aandacht heb voor de internationale uh, grotere namen. Eh, zoals gezegd um, ga ik ook in mei een nieuw uh, kindje loslaten op jullie... Um, met betrekking tot uh, de wat uh, opkomende bands... Uh, wat onbekendere namen binnen de metal scene die uh, ook de aandacht verdienen... Uh, en juist de support hard nodig hebben. Dus uh, in de vorm van okay. Play It Loud Rise. Ja. Uh, dat betekent natuurlijk opkomend, hè? Uh, ja. dus ja, daar wil ik dan meer de nadruk gaan leggen. En, um, ...komen er veel uh, ja, relatief onbekende namen voorbij. En daar heb ik ook onwijs veel zin in. Ja, zeker. Dus dat over twee no weken. Ja. Ja. Dus ik uh, ben steeds meer aan het ontwikkelen... ...aan het nadenken over wat voor um, ja, programma's ik nog daarbij kan doen. Daarnaast had ik al eerder uh, vermeld... ...dat um, playlist like, Selected en Request komen te vervallen in de toekomst. Daar wil ik uh, minder nadruk op leggen. Um, request in verband met de weinig verzoekjes die ik binnenkrijg steeds. Mm, en yeah. daar toch... ...vaak achteraan moet gaan of uh, zelf nummers moet gaan invullen. Ja, nee, en nee, dat is nee. niet de bedoeling van het programma. Dus um, nee. ja, bands die dus zelf met verzoekjes komen... ...die draai ik uiteraard graag binnen Play It Loud Rise. En die komen ook steeds meer binnen. Dus vandaar dat ik dan uh, een nieuw kindje heb uh, toegevoegd... Ja. ...aan uh, de programmering <lacht> van Play It Loud. <lacht> ja, ja En ik ja. uh, krijg ook steeds meer leuke reacties daarop op. Dus je ja. bent vanuit uh, ja, alle windhoeken van, u, van de wereld eigenlijk... Uh, ja. berichten mij met de vraag van wil je een nummer van mij draaien van onze band en uh, ja dat doe ik natuurlijk graag en ja. uiteindelijk groeit de ja de de luisteraars ja, dat groeien dat ook steeds meer natuurlijk ja en daar doen we het ook een beetje voor natuurlijk en uiteraard ook om de band te promoten ja F4, dus, uh, dat natuurlijk ja, ja. Ja. ja dat is wel uh, belangrijk inderdaad en ja, dan ja. Uh, nou ja volgende week heb ik ook weer een, een gast in de uitzending en daarover uh, volgende week uiteraard ja nou hartstikke ja. bedankt ja. hartstikke ja. mooi ja. Ja. Yes, dat was het. Dus luister allemaal weer uh, maandag uh, 6 mei tussen 9 en 11 naar Play It Loud. En uh, dan hebben jullie brand new met een maatoverzicht van april. Dus Gaan we zeker doen. leuke avond. Alright. Ja. Hey, bedankt. Tot ja, bedankt. volgende week. Ja, hey. Tot volgende Doeg. week. Doei doei. Tot volgende week. Doei. doei. doei. doei. Doeg. Ik heb nu een, uh, een nummer van Robert Long met uh, Het Spijt me John Lennon. Het Spijt me John Lennon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 een bloederig spoor. Nog steeds er kinderen van armoede op straat. Nog steeds is er honger, nog steeds is er haat. De muur is gevallen. Ja, na je dood het leek op een wonder. De vreugde was groot. De wereld zou één zijn: een goed nieuw begin, maar niet zoveel later.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 Maar je zag het foutje. Jouw kijk op de wereld was veel te naïef. Er wordt weer gescholden, er wordt weer brood. Opnieuw krijgen zwakken.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 Geld en het zucht, heerst en altijd naast, morgen nog toe geen donder gel Of een helebootverweking Of een hele rits met buisselen op haar gat Vieze Lize had altijd wat Ze had een zalfje van de dokter dat naar zal rook Om haar kwalen te verhelpen Ja haar naam was Vieze Lisa, en die had ze ook Dus het licht was niet te stelpen dat kwam ze moest de kleren dragen van haar oudste zuster Riek En die droeg nog goed met van dat strakke elastiek Maar de moeder zei je draagt ze maar want strak is je ziek En dan kan ik weer op bezoek gaan tweemaal daags in de kliniek Ja ja Kom er ik heb je hoor je onderbroek van je zuster dan, ze haar in de stad, dat ze altijd van die engel Was haar navel niet ontstoken, was haar kies wel afgebroken, of haar voeten waren schimmelig en nat. Vieze, vieze, had altijd wat dit. Yeah. En ook vriendjes of vriendinnetjes, die had ze niet.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 Hij bijna in de stad, omdat ze altijd geen positie ervan Toen de vijfde was geboren, kon je nummer zes al horen. Ze bewandelde hun gruchtbaar levenspad. Vieselieze had altijd van Vieselieze had altijd van Vieselieze. Dat is nou, Ik vond het uh, nummer daarvoor wel heel apart. Ja. Van Sorry Leiden. John Lennon. Ja. Die kwam ik tegen. Ik dacht, oh, die moet ik voor jou meenemen. Voor mij? Mee. Ja. <laughs> ja, dat vond ik wow. wel een heel apart nummer inderdaad. Ja. ja. ja. En een goede tekst wel inderdaad. Ja. ja. Wel 180 graden gedraaid, maar wel mooi. Ja. Ja. ja. Ik heb het ook wel eens geprobeerd te bepaalde songteksten... ...te vertalen in het Nederlands. Maar het is ook moeilijk, hoor. Het is heel moeilijk, ja. ja. Eén keer dat nummer van Jerry Lee Lewis Lewis... ...Great Balls of Fire. Nou, potverdorie. <laughs> probeer dat maar eens te vertalen. <laughs> ja. Ja, en weet je, sommige liedjes zijn ook moeilijk. Wie, wie daar heel erg goed in was... ...was Seth Geijkenma. Ja? Ja. Gewoon oh. echt heel goed die teksten omzetten naar Nederlands. Oké, okay. ja. Zonder de kracht te verliezen en... Zonder de, de Nederlandse taal te verkrachten. Ja, ja. En ja, de ja meestal doe blijven. je één ja. van de twee. Ja, Ja, knap inderdaad, ja. Ja, ja. ja. nieuws. Maar goed, hebben we nog uh, nieuws? Nou, ik heb uh, afgelopen uh, woensdag en donderdag bij de dierambulance gezeten. Ja. En we hadden donderdag een oproep van uh, een vrouw die... die behoorlijk in paniek van uh, mijn hond is van twee hoog naar beneden gevallen. Oh ja, ja. En uh, in eerste instantie hadden we zoiets van, kun je zelf niet uh, de hond naar de dierenarts brengen, maar we zijn gegaan. Ja. Was er een Brenna Senna, die was van uh, twee hoog van het balkon afgevallen. Was een Brenna Senna? Een bruine hond? Dat uh, is <laughs> een, een andere kleur, uh, sint Bernard Oh, en, andere Je kleur. hebt sint Bernard en je hebt Af en toe van die hele bruine honden, dat zijn de Brennersenners. Oh, oké. Met z'n vaatje honden op z'n Ja, en hij heette Pip. Pik? Pip. Pit? Pip. P-I-P. Pip. Ja. Geen P-I-K. Nee, P-I-M. Hij geen P-I-M, nee, Pip. Pik. Nee, Pip. Nee, Pip. Hier. Pip, pip. maar goed ga verder met je vrouw en uh, nou kon ze achterkant niet meer gebruiken en zo dus ik zag het echt best wel behoorlijk somber voor die hond in en uh, uiteindelijk uh, nou we hebben hem naar de dierenarts gebracht en ja dan laten we het daar maar later belde de vrouw op van uh, hij werd naar Amsterdam overgebracht hij had zijn heup gebroken en zijn, uh, uh, zijn uh, bovenbeen uh, achter Oké, okay, ja yeah. En hij had wel heel veel splinters, vandaar dat hij ook geopereerd moest worden en moest ja. gezet worden natuurlijk. Daar, uh, het zag goed komen. Oh. En ik, was, ik zag het heel somber in ik had echt zoiets van, oh die ruggenwervels. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Dus. Maar zo'n operatie kost ook een smak geld, hè? Het is heel duur. Ja, ja dat was een duur uh, sprongetje die hij maakte. Ja, dat ze hebben dat later, uh, want ze hadden een, waarschijnlijk een, een camera hangen daar, daar hebben ze beelden teruggezien. Ja. Hij is gewoon uit joligheid naar beneden gesprongen. Uit joligheid? Goh. Niet geschrokken ja. of zo? Van een, nee, hij was nee, van geschrokken. Was nee. gewoon, uh, ja, hij is... dacht het wel even te kunnen doen. Twee hoog, ja. Het ja. Ja, dat gaat... dat is toch dus een zware hond, geloof ik ook wel, toch? Ja, het is een behoorlijke zware grote ja, hond. Ja, ja, ja. Ja. Dus, ja. Voor de rest heel veel uh, pulletjes uh, gered. Wat voor dingetje? Pulletjes. Pulletjes. Pulletjes, kleine eentjes, kleine gansjes. Oh, die ja, ik zag laatst ook uh, toch die uh, Egyptische gransen met vijf van die kleintjes waren. Best wel veel, ja. Ja. In de buurt van Assenhelft. Ja, ja, ja, ja. Ja, overal hoor. Je hebt uh, ja. in Haarlem ook heel veel. Ja, hier ook, ja. ja. Hier aan het zee niet natuurlijk, nee. Nee, hier hebben we er niet zoveel. Nee, nee, nee. nee. Maar misschien wel bij het Spanemere, hier, hier al in ja. de Zuidtuinen. En, uh... Maar we hebben natuurlijk nog ander nieuws. ja. We gaan stoppen met dit programma. Ja, helaas. Per 1 juli uh, vinden wij het welletjes. We hebben onze uh, zijn we nu een beetje aan het opbouwen. En op uh, top van je kunnen moet je stoppen. Hè? Ja, toch? Dus uh, per 1 juli moeten jullie uh, vrijdagmiddag tussen 12 en 2 op een andere manier besteden. Ja, zelf iets zoeken waar je mee bezig kan houden. Ja. <laughs> Maar natuurlijk, ja. als je denkt, nou, uh, wat jullie doen, dat kunnen, kan ik ook. En ja. meld je aan bij ZFM Zandvoort en uh, vul deze twee uren in. Wij gaan stoppen, maar jullie kunnen rustig doorgaan. Yeah? Absoluut. Door. Dus. Nou, nog maar een uh, nummertje van Robert Long, of ja. wou je die teams doen? Die, uh, die wie? Die de, de thema's van series en dergelijke. Ja, maar nee, maar, ja. Robert Long. Een beetje een zielig nummer. Een wil zielig ik, nummer? Ik wil nu een zielig nummer horen. Afscheid oh, of zo, ja. ja. Oh, oh. Goodbye, ja. Goodbye, uh, of wat ook. ja. Even kijken hoor, of ik die heb. Oh, uh, een beetje. Oh, ja, ja, ja. Wacht even, wacht even. Die heb, ik heb hem gezien, maar ik moet hem eventjes... Welke? Uh, uh. Oh, deze is ook wel, uh, dit is wel een beetje... Nee, een beetje zielig. Uh... Ja, maar het is pas. Oh, Oké. Okay, okay. <laughs> we willen ze niet. Oh, we willen ze niet. Nederland is aan verharden. De verdrukten en verwarden in de wereld staan steeds meer en meer alleen. O, oh, we zijn sociaal bewogen en we mogen graag betogen tegen onrecht in de landen om ons heen. En we sturen blikken bonen en een deel van onze lonen naar de Russen, naar de Polen en de Roemeen. En we storten regelmatig onze gaven op de Giro, maar we willen al dat vluchtelingenvolk beslist niet hierom. Nee, dat willen we niet. Nee, dat willen we niet Al die opgejaagde mensen Als ze staan voor onze grens Op de vlucht voor angst en honger en terreur Nee, wij willen ze niet Als ze daar in alle staten Alles achter moeten laten Wij ze wijzen met een vroom gezicht de deur Want wij willen ze niet Nee, wij willen ze niet willen Oh, we kunnen best begrijpen dat die lui dik dikwijls knijpen Voor een hongersnood, een oorlog of een ramp Maar toch hoeveel die niet deugen die hier komen met een leugen Vroeg of laat loopt dat gespuis tegen de land. En die paar die mogen blijven, zijn wel ergens in te lijven. In de bossen, in een vluchtelingenkamp. Niet in de straat, niet in het dorp, niet en ook niet in de omgeving. Dat is een veel te grote aanslag op de hele samenleving. En dat willen we niet. Nee, dat willen we niet. uit je land en alles achter je verbrand. Denk je zin wat over dan met je gebeurt? Je gezin, je werk, je huis en misschien kom je nooit meer thuis. En al je plannen, heel je toekomst is verscheurd. En je staat aan onze grenzen, diep wanhopig brak je mens. En iemand zegt dat je verzoek wordt afgekeurd. Oh, we hebben wel begrip, hoor, en we tonen mede door. maar we laten je niet binnen. Je wordt keurig teruggevlogen Want we willen je niet Nee, we willen je niet Ga maar terug naar waar je thuis hoort Ook wanneer men jouw volk uitmoordt En we sturen wel een officieel protest Maar we willen je niet Kijk, we zijn maar een klein landje, zeg maar dag, dag met je handje, dus wel duizend goede reis en al de best. Maar we willen Regent nog steeds, de straten zijn nat Het is nacht en ik loop door een doodstille stad Die voor ons op dit uur geen geheimen meer had Al die jaren Dit huis, dit portiek, hier stond ik met jou Verliefd en versmolten, geen last van de kou God, wat hield ik van jou En we kwamen niet gauw tot bedaren en we waren, zo had ik dat altijd gevoeld, echt gemaakt voor mekaar, zo had God het bedoeld. Dat was iets dat zo voorbestemd was, en veel later ontdekten we pas. Aan het eind van de liefde, dan ik. Je niet meer. Je lichtblauwe das hangt nog steeds in de gang. Die kriebelde altijd zo tegen mijn wang. Je droeg dat ding bijna altijd, al zo lang ik je kende. Het is gek wat je zoal bedenkt allemaal. Alleen door het zien van zo'n lullige sjaal Hoe vreemd alles ophield We hadden totaal geen ellende Maar ik zag het al aan je voordat je iets zei Het sprookje is over, de droom is voorbij We hebben nog even gepraat Zoals dat bij volwassenen gaat Aan het eind van als je liefde, dan vind je een vreemde, een vreemde.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 Degene met het vruchteloze zoeken moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zien, let, huil, wit, blad, weg en rond.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 op zijn risicoloze hoge rots moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing weg, huil, dit, laat, we hebben wonderen. Zing weg, huil, dit, laat, en hebben Zing.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 Ja ja. ja, ja, ja. We zijn uh, een beetje op de Nederlandstalige toer, hè? We hebben Zeker. één, uh, één, één Engelstalige <laughs> Welke was het ook alweer? <laughs> uh, dat was uh, Seven Days van uh, Robert Long oh, en Judith Gloria ja. En onze introductie aan uh, Albert Ross, hè? Ja. Ja, ja, en zometeen sluiten we er natuurlijk mee af met... Uh, ja. Always look on the bright side. Maar we zijn er nog uh, dik anderhalve maand, dus uh, hè? Ja, dus we blijven het on the bright side uh, zien. Want jij gaat verhuizen naar Assen Delft. Assen Delft, ja. Ja, en ja. jij gaat Zandvoort verlaten Hoe lang heb je in Zandvoort gewoond, hè, Pim? Een jaar of tien nou. Ah, Oké. Okay. Lang genoeg, hè? Ja. ja. <laughs> ja ik uh, ben voorlopig nog niet weg. Nee, zeker niet hoor. Geen probleem, hè? Nee, nee, ik blijf. Jij blijft? Ik blijf. Ja, jij blijft rond de uh, TV, dierenambulance. In mijn dierenambulance, op mijn fietsje. En, uh, ja, heb je fietsje, ja. Met mijn hondje. Nee, met je hond, door de duinen, struinen, dus uh, ja. Dat is ja. Goed. Ja. Nou, ik heb nog een nummer van uh, Robert Long, de letter K. Ja. En um, daarna heb ik Mien en daarna gaan we de agenda doen, denk ik.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 het zijn in feite zware drugs, want ze wel nogal sterk Ze zijn lichamelijk of geestelijk fataal Natuurlijk alcohol, dat schaadt wel Het maakt een mens vaak tegen draad Maar toch doet geld het meeste kwaad wel Dus dat komt op de eerste plaats Of anders is het een prelaat wel Dat is ook een oorzaak van veel kwaad En wat te denken van de zaadcel want die wil altijd buiten gaat. Ja, ja.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 Begrijp, dat is waarom zo'n maffe lijf op de televisie gaat dan protesteren Laat die bij zijn vriendjes thuis in zo'n kraakwam vol met luis Bij die steuntrekkers de boel maar gaan versteren Als ik me kijk geld nou betaal, waarom moet ik dan door het journaal Achteraf mijn eetloos steeds laten bederven Denk je dat dit fris is mien wanneer ze steeds weer laten zien Dat er weer een zootje zwarte ligt te sterven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 die is mooi geweest voor vandaag, Tommy? Ja, dat was Mie natuurlijk van uh, Robert Long. Ja, een heel bekende, inderdaad. Een heel hè? bekende. Ja, ja, ja. Hij blijft leuk. Hij blijft leuk inderdaad. Ja. Ja. En uh, uh, Ja. Dus. Nou, ik vind het. Uh, we blijven met, uh, jouw keuze. Ik vind het toch. Uh, ja. Hè? Hij is weer terug in mijn herinnering, ja. Ik ga hem thuis ook weer even draaien, ja. Ja. Ongelooflijk, ja. ja. Ik heb ook erg veel lol gehad om dit weer bij elkaar te... Ja, hè? Ja. Ja, dat is het leuke van dit programma maken, inderdaad. Ja. Hè? Je hoort ook, wist de andere muziek, ja, je, diepte, of je duikt er een beetje in. Dat vind ik erg leuk, ja. Ja, ja weet je, je komt al die oude nummers tegen. je komt ja. ook nieuwere nummers tegen van hem. Ja. En die, die eigenlijk ook best heel erg goed. Ja. De dus letter K vond ik ook erg leuk Ja, en die John Lennon was ook ja. leuk, inderdaad. Ja, ja. ja knap. Ja. Leuk. Dus programma's, uh, radioprogramma maken is best leuk. Het is echt heel leuk om te ja, doen. Ja, het is leuk. Een beetje ouwe hoeren. Hè? Ja. En van tevoren wat uitzoeken en zo. Dus, uh. Maar dan kan je met Goedemorgen Zandvoort ook helemaal... Uh, ja. ja. Alle muziek erbij zoeken. De acht nummertjes en wat reservenummers eigenlijk. Ja. ja. ja. Dus, uh. Nee, leuk. Dus uh, heeft iemand zin om het programma van ons over te nemen? Laat het horen. Ja. Hè? Ja. Wat we ook elke week doen is de agenda... En dan eerst de Zandvoorts agenda. Nou, dat begint ja. natuurlijk met de bunkers. Nog steeds het verborgen verleden van Zandvoort. Ja. Dan is er morgen de braderie cadeaumarkt op het Badhuisplein. Ja, is volgens die meerdere ik ben ik benieuwd naar. Ja, oké. Okay, ja. En de volgende week is de Historic Zandvoort Trophy. Mm -hmm. ja, dan gaan we weer die oude uh, racewagens kunnen bewonderen. Is dat en dat? gaat vanaf, dat vanaf die vrijdag... Die alweer. ja. Vrijdag 10 mei tot en met zondag 12 mei op het circuit van Zandvoort. Hebben wij vorig jaar toch vanaf uh, gepresenteerd, vanaf uh, het circuit? Nee, dat was echt de F1 toch, of niet? Oh nee, dat was een nee, was, was, ja, historisch ja. Grand Prix. Gewoon. Ja, ik weet dat de Goede, de Goedemorgen Zandvoort gaat wat speciaals doen, maar ben je vergeten. Okay. Niet precies wat jij. Nee. En de Ibiza-markt, ja. die is 18 mei tot en met 19 mei. Ja, je hebt ook weer een historisch Grand Prix. Waren we daar niet bij? Er lijken twee verschillende. Oh dat, zijn dus... oh, dat had ik even niet in de gaten. Nee, ik ook niet hoor. Ja. We hadden de historische Grand Prix. Ja. En dan komen ze in het dorp, toch? Of niet? Ja, ja. als ze door het dorp heen rijden. Ja, ja, ja. Oké, okay, de Stad Schouwburg. Vanavond kan je nog... Nee, is uitverkocht. Roentfunk, Die is uitverkocht. Oké. Okay. Morgen, Jiske Kramer en Dolf Jansen. Er zijn nog wel, er wel kaartjes voor. Ja. En Arjen Nubach die komt... Ja, daar is een wachtlijst. Ja, maandag en dinsdag volgende en week. En Arjen Nubach, altijd erg leuk. Ja? Ja. Ik heb een paar afleveringen gezien dat, uh, van zijn show op de televisie. Oh, die is zo goed. Ja. En ik ga naar Pannenkoek toe. Ja, leuk. <laughs> ik ben vorig jaar geweest. Ja? In zijn oude show. Oké. Okay. Wat is the, in Een reprise? Ja, nou, ik weet yes. niet. We zullen het weten. De film: vanavond is Kreesip uh, daar, die treedt daar op. In de grote zaal. Mm. En in de kleine zaal, Nike Jacobs. Dat is ook mooi. En zondag 5 mei, orkest van de 18e eeuw, die gaat Mozart spelen. Mm. En dinsdag 7 mei kost Christina Branco. Nee, dat zeg je ik ook zeg niks, nog nee. helemaal niks. Ja. En je kan natuurlijk ook altijd nog gezellig naar de schuur. Er draaien nog heel best wel veel, veel uh, mooie films. Ja, De Stones st en Brian Jones. Ja, ben ik heen geweest. Ben je daarheen geweest? Ja, het is toch. Uh, ja. Die Brian Jones heeft meer gedaan dan gedacht. Ik ja. wist dat hij een goede muziker was, dat Absolute. hij iets opgericht heeft en zo. Hij is de mede-oprichter geweest. Eigenlijk heeft hij het voortouw gehad. Ja. Het vervelende is alleen dat uh, Jagger en Richards dat niet helemaal accepteerden. En ja, andersom natuurlijk een beetje. Hè. Want zij, uh, op een gegeven moment die uh, manager zei, ja, je moet meer eigen nummers geschreven. Ja. Toen 19... kon die Brand nee. Jones niet. Nee. En toen kwamen Mick Jagger en Richards uh, niet meer ja. in, de, in de picture. En uh, ja, daardoor. Uh, en natuurlijk ook zijn drankgebruik. Drugsgebruik. En ja, zijn verleden. Hè. Nee. Dus, ja. Onzeker. Maar het, kan, het is een mooie documentaire over zijn leven. Een beetje een triest eind, natuurlijk. Dat is een relatie, ja. Ja, hij is gewoon verdronken. Ja, dat is zonde inderdaad. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk ook een oorzaak. Het is zeker de moeite waard voor muziekfans om daarnaar te gaan kijken. Ja. Ja. Een stukje uit de Scheveningen komt er ook nog in voor. Dat Ronix ja. Zoon zat in na tien minuten. Nee. <laughs> Leuk om te zien. Ja. Een andere natuurlijk is de VR Virtual Reality Cinema. Natural Immersive. Okay, Ontdek de wonderen het, uh, van de natuur in 360 graden. In de filmzaal. Uh, in, uh, Ook leuk. Yeah. Four Daughters. Uh, nummer 9 in het achterhuis. Dus er is veel te kijken. Yeah. Uh, kijk gewoon even. Ik ga zelf morgen waarschijnlijk naar de Challengers. Game, set, and match. And love in deze tennis driehoekse met Sendaya in de hoofdrol. Je nou, ik ben benieuwd. Say, yeah, we horen het volgende week. Moord we volgende week, ja, ja, ja. We gaan afsluiten met Always Look on the Bright oh, Side. Oh, ja. Het is want we tight. hebben nog maar uh, Tot paar volgende tonen, week. Dus tot <laughs> volgende week. <laughs> we zijn een beetje laat. Brian, hier is you know is idol met uh, Always Look on the Bright Side. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle...